12 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. In Spanje komt rond deze tijd de ministerraad bijeen... om te praten over de invoering van artikel 155 van de grondwet. Dat geeft de regering in Madrid het recht... om het zelfbestuur in Catalonië op te schorten. De Spaanse regering wil het Catalaanse regiobestuur uit zijn macht zetten... en Catalonië onder direct bestuur van Madrid brengen. In januari moeten er dan nieuwe verkiezingen komen... om de regio weer autonoom te maken... De Catalaanse regiopresident Puigdemont zei eerder... dat als de Spaanse regering niet wil onderhandelen... het Catalaanse parlement zich kan uitspreken over afscheiding van Spanje. Oud-Transavia-piloot Julio Poch wil de Nederlandse staat aanklagen... als hij in Argentinië wordt vrijgesproken... bevestigt zijn advocaat Knoops na berichtgeving in de Telegraaf. Poch wil bij vrijspraak ook drie oud-collega's van Transavia aanklagen...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 Het weer vanochtend enige tijd regen, vanmiddag opklaringen... maar ook nog wat buien, vooral in het westen met kans op onweer. Het wordt een graad of 16. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat bij knopend lunetten... drie kilometer file door een ongeluk, de linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Na de boodschappen en het nieuws terug bij Goedemorgen Zandvoort van 21 oktober 2017. En wij gaan praten met uh, y Thijs Dierkens en Mike Koper over het innovatiefonds, Ondernemersfonds. Schuine streep. Goedemorgen. Dan moet ik het wel even, even duidelijk bovenop leggen. Hi. Daarna gaan, hoi, Julia is ook ja, meegekomen. Donker, donker. Ik zal, Julia, wat zou je graag willen in Zandvoort? Een dolfinarium. Nou ja, die, die leggen we dan bij het innovatiefonds neer. Ja, dat is een extra verdubbelen. Ja. Ja, die hadden we vroeger wel. Ja, die hadden we vroeger wel. Daarna gaan we praten met de Joop Jansen, een bloemsierkunstenaar. En aan het einde van de rit praten wij met Elko Zwart en Kenneth de Boer. Ja. Uh, Zandvoort loopt voor het goede doel. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. En we zijn benieuwd naar de stand van zaken. Om te beginnen. Het innovatieondernemersfonds of andersom. Ja. Yvonne is voorzitter. Ja. Mike Koop is vicevoorzitter. En Thijs? Algemeen lid. Algemeen lid, mooi. Maar is wel heel belangrijk. Nou, uh, ja, dat zeker, denk je, dat ja. ik wel even aan de dames over. Ja. Ja. Nee. Nou ja, jullie. Is financiële specialist hoor, hij doet elke, bescheiden. Elke uh, ja, ik heb, ik, ik, ik heb naar het bestuur gekeken, maar er zit nog wat specialisme in. Uh, in ja. Ja. ja, dat is ook ja. heel leuk. In doe en denkwerk. Klopt, ja. Yvonne hoe lang zijn jullie nu uh, bezig? Uh, ja, we zijn officieel uh, ongeveer medio april van start gegaan. Uh, toen uh, was het bestuur uh, was bekend. Uh, hebben we de taken verdeeld. En uh, is uh, met name Thijs uh, uh, gestart met uh, het onderzoeken. wat andere ondernemersfondsen in Nederland doen. Uh, ik, een stuk of veertien fondsen heb jij benaderd, ja, ja, hè? Zoiets. Moeilijk wat werk, ja. En uh, daar staat natuurlijk heel veel uh, overeenkomsten in om te weten waar wij aan denken moesten. En uh, voor Zandvoort is het nieuw, uh, voor ons is het nieuw. En er is al heel veel, dus, uh, dus dat, dat is allemaal naast elkaar gelegd. Er kwamen een aantal zaken naar voren die, die overal ongeveer hetzelfde waren. Er kwamen ook een aantal zaken naar voren die voor, voor Zandvoort uh, niet van belang zijn. Uh, een aantal natuurlijk ook wel. En wij hadden zelf ook wat wensen. Dat heeft geresulteerd ongeveer uh, medio mei in, uh, in uh, de spelregels, zoals die op onze website te vinden zijn. En een aanvraagformulier en een scoreformulier. scoreformulier is voor ons intern. Wij scoren alle aanvragen op een aantal belangrijke punten. Uiteraard natuurlijk de spelregels, maar nog een aantal punten waarvan wij denken dat dat belangrijk is. Nou ben jij ook bij de oprichting van het fonds geweest ja. in het kernteam. En Maaike die is later gewoon aangeschoven, als gesolliseerd als lid. Ja. Hoe kwam dat op je dak? Want de, de voorwaarden die, uh, werden door het kernteam geschapen. En toen zeiden ze van hier heb je een fonds. En veel plezier ermee. Uh, ja, zo, zo lijkt het een beetje. En zo is het natuurlijk ook wel. Ja. Nou, dat was eerlijk gezegd, Ben, dat was in het begin heel veel werk. Want uh, je gaat daar uh, met uh, zevenen zitten en uh, je krijgt een, uh, de, de statuten voor je en het plan van het kerkteam. Dus we hebben vooral eerst even heel goed de, het verleden in kaart moeten brengen. Want, en die Fong, die, die is natuurlijk overal bij geweest. Dus die kon ons fijn vertellen hoe het allemaal ontstaan is, wat de bedoeling is. Want regels zijn regels en de wetten zijn wetten. Maar je moet ook wel weten wat de bedoeling was van de gemeente en de ondernemers... Om dit fonds te creëren. Dus vandaar ook dat we nou, mij wel nodig hebben gehad. om te zorgen dat we die spelregels uh, uh, in, in kaart hebben gebracht. Ja, dat was eigenlijk uh, een raamwerk wat. Uh, uh, nou, hoe lang is de daar daarmee bezig geweest? Anderhalf jaar ongeveer. Ja, precies. Met steun van iemand die uh, ondernemersfonds in heel Nederland zo ja. vindt. Ja. ja. Ik weet nog wel, ik, ik zat daarbij met, bij de afronding. en toen eens was het. ja, nou moet zo'n team er komen. Ja. Hup. Ja, nou zo was het ook. We kregen het gewoon lekker in, in ons schoot. Maar het leuke is dat wij. Kon je daar wat mee met die, uh, die kaders die, die geschept zijn? Ja, ja zeker. zeker. Dat was, uh, uh, op zich was dat niet, niet, niet onduidelijk. Alleen je moet het vertalen. Kijk, uh, ondernemers moeten een aanvraagformulier invullen. Dus het moest vertaald worden. Dus Thijs heeft heel goed uh, bij, bij iedereen uh, uh, gevraagd hoe doen jullie dat? En die heeft allerlei opzetjes gemaakt voor het aanvraagformulier. En eigenlijk zijn we, is dat de meeste tijd, hè, die we Hadden. Daar zijn we veel in, eh, hebben we veel gepingpongt eh, over het ja. aanvraagformulier, toch? Ja, Thijs. Ja. De uh, randvoorwaarden waren eigenlijk, uh, zoals ik nog begreep heb bij de oprichting, van uh, je dient een plan in. En het is van A tot Z. Dus het is niet zo, uh, uh, bedrijf, innovatiefonds, uh, ik wil graag dit. Je moet het echt dichtgetimmerd inleveren. Ja. ja, en zelf uitvoeren. Is het wettelijk? Ja. wettelijk? Hoe bedoelt u wettelijk? Ja, moet je we we houden aan de wet, wet, de wet, zeg maar, eigenlijk? Of... Ja, kunt niet... Nou ja, je als er, als er een plan ingediend wordt, vragen wij: wel, heb je de juiste vergunningen? Ja. Uh, en dat is wel de, de verantwoording van de ondernemer. Ja. Uh, het moeilijke is natuurlijk: we zijn geen uh, ja, rechercheurs of forensische accountants. Dus het gaat ook nog veel op vertrouwen. Maar we hebben zoveel mogelijk wel op papier gezet. Van, uh, ja, een beetje feeling ermee hebben, want wij moeten ons ook weer verantwoorden aan de ondernemers. Ja. En de gemeente uiteindelijk. En dat gaat via middels een raad van toezicht. Maar zijn antwoord is niet zo groot. Dus iedereen heeft altijd wel ergens zijn mening over. En heeft wel wat gehoord. Ja. Dat is ook desantwoords. Ja, nee, maar dat, ja, dat heeft. Zeker, zeker. zeker charme. Nee, dat, uh, daar wil je mij niet over klagen. Maar we hebben geprobeerd het wel een beetje te kaderen. En niet dat iemand zegt: van, Nou, kijk, ik heb hier een factuur en wat uh, gaan we doen? Daar, daar willen we iets meer in. Kwam je um, ja. Omdat je dat onderzocht hebt in, in, uh, in Nederland. Mm -hmm. Kom je al snel op, op iets van, nou, die kant moet ik op? Ja, wat, wat ik bij heel veel fondsen heb gezien, is dat ze uh, bepaalde trekkingsrechten hebben per postcodegebied. Dus oké, okay, dan zou je hier kunnen zeggen uh, dorp, uh, noord en strand, die hebben allemaal bijdrages. en alleen, uh, ze mogen nooit meer trekken dan die bijdragen daarbij. Ja, daar is stand voor te klein voor. En dat, dat red je hier niet, maar er zijn fondsen zoals in Utrecht, die hebben dat heel sterk, maar daar gaan ook vele miljoenen in om. Ja, wat ja, dat betreft zijn ja. we een heel klein fondsje. Klein. Ja. Ja. En uh, kan je het ook niet te zwaar maken. Nee, dus het, het fonds is voor geheels antwoord. Als iemand uit Noord een groot bedrag aan zou vragen. En het uh, uh, is... Uh binnen jullie uh, kaders, dan doe je dat. Nou ja, wat mij betreft wel. Kijk, het gaat natuurlijk ja. allemaal, uh, ook een beetje naar ons jaarbudget, hè? Ik, ik zou persoonlijk, maar dat is even een persoonlijke mening, ik zou niet in één uh, project het hele jaarbudget willen uitgeven. Ah, nou, dat zijn we met je eens Ja, gelukkig. Ja, ik wou ja. net naar jou toe daarover. Ja, ja. Ja. Nee, maar het moet een beetje in, in verhouding staan, maar als, als er in Noord, uh, ik heb wel in de krant dingen gezien, ik denk nou, als je daar een aanvraag voor had ingediend, had je van mij een jaar gekregen, en dan heb je nog zes andere die je mee moet krijgen, maar Mike, is dat onbekendheid? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het, ik denk dat het ook uh, typisch uh, Zandvoort is om even de kat uit de boom te kijken. En vergeet niet, we zijn in de zomer begonnen. We zijn in juni begonnen. Dus een, een beetje goede ondernemer heeft zijn plannen voor het jaar dan al klaar. Ja. En dus, dus ik verwacht en ik hoop ook dat wij voor volgend jaar uh, uh, nou ja, omver geblazen worden met aanvragen. Ja. Dat is ook het doel. Kijk, ons doel is geld uitgeven. Ja. Ja. Maar wel binnen de kaders die ons gegeven is. Ja. Dus ja, ja. is uh, Ter promotie van Zandvoort. We kunnen niet iedereen ja. blij maken. Nee. Toeristisch, economisch ja. Ja. Daarvoor zijn we in het leven geroepen. En dat betekent dat we ook sommige aanvragen moeten afwijzen. Maar om dat gegrond te kunnen doen, daarom hebben we eigenlijk heel veel tijd besteed aan wat kunnen we toewijzen en wat moeten we helaas afwijzen. Ja. Ja. Er zijn er nou al heel veel aanvragen geweest? In, in, deze, in, in de tussentijd? Nou, we hebben toch al uh, uh, zo'n uh, 16-17 aanvragen binnengekregen. Ja. Ja. Dat is best ja. veel. Ja, dat, dat, ja. Uh, dat valt eigenlijk inderdaad wel mee. Ja, ja, de stop is wat en dat varieert van dat is echt, daar kun je van alles bij bedenken. Uh, nou, misschien, zou, misschien zou je kunnen zeggen, het varieert van de roze scho ja, schorten ja. van Pride. Ja, ja, ja. Pride at the Beach. Ja, een heel goed nou, idee ja, van ja, ja. Busje. Ja, ja. Tot en met ons grootste ja. aanvraag, de sfeerverlichting dus van LVZ. Okay, ja, ja. Dus van heel klein ja, ja. naar nou, heel groot. Ja, ja. Ik wil nog even uh, van de voorzitter horen wat Thijs uh, zegt. Want hij zegt, het is mijn eigen mening. Mike, zegt, dat, vind, dat vinden wij allemaal wel. Ja. Uh, reserveer je geld voor langlopende projecten? Ja, Reserveren uh, een dag ja. voor langlopende projecten. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen, er is ooit gesproken over zo'n mooi ledbord. Als je bijvoorbeeld aan Muiden binnenrijdt, zie je zo'n prachtig ding. Dat kost natuurlijk een uh, heel wat. Zou je daarvoor sparen? Uh, daar zou je voor kunnen gaan sparen. Alleen. is dus nog geen uh, uh, Het is wel heel vaak te sparen gekomen wel... aan die tafel. Ja, ja, Oké, okay, ja, nou, ja, ja, zet het op papier. <lacht> klopt, <lacht> uh, maar dan zul, wel meerdere partijen, dan zul je wel meerdere partijen moeten hebben die, ja. die ja, ja, ja, ja. Uh, daar een bijdrage ja, aan doen. Lang, maar ja. dat zou één dat zou van, van de zaken kunnen zijn. Ja, uh, Maaike zegt, ik wil graag overspoeld worden door uh, aanvragen. Ja, ja. Vind je dat er genoeg promotie over het, uh, het innovatiefonds gekomen is? Ik denk zeker, uh, zeker in het begin toen we net gestart zijn. Uh, en nu uh, merk je dat het vaak een beetje mond-op-mond -mond reclame is. Hè? Zoiets moet ook groeien. Nogmaals, ja. het is ook nieuw voor Zandvoort. We ja. hebben het natuurlijk nooit eerder met zo'n fonds uh, te maken gehad. En uh, wat, wij, wat wij wel merken is dat uh, het, het, het soms lastig is voor ondernemers om een uh, goede aanvraag in te dienen. Hoe, hoe, hoe maak je hem? Nou, daar hebben we dus die, dat formulier voor gemaakt. Dat is ook nog wel wat aan verandering onderhevig. Uh, budgetten, merken we ook wel dat Maar uh, dat nou, mensen dat sommige... kunnen hun advies ook vragen aan jullie, als ze, als ze een, een, iets willen indienen van of doen jullie dat niet? Ja, we zeggen, we nou, zijn geen adviseurs. Maar nee, uh, maar om te helpen. Maar een dat beetje mensen... helpen mag. Helpen, ja, dat dat mag, ik. Helpen mag ja. En dat ja. doen we ook. Dat, dat hebben we ook wel gedaan. Ja, omdat het nieuw ja. is. Ja, ja, ja dat, dat, dat is niet aan ook... ons om een ondernemer te gaan vertellen wat hij doen moet, maar als je bijvoorbeeld zelf regels opstelt voor hoe je je budgetten graag ziet om te kunnen vergelijken en om te kunnen verantwoorden, dan geven wij een Terug als ze daar niet aan voldoen. Ja. En zo hebben we ook inhoudelijk wel eens een, een, een, iets teruggegeven. van uh, Het is een innovatie-ondernemersfonds, dus van sommige projecten staat in het convenant dat, dat, dat al bestaande projecten kunnen zijn, maar ook daaraan moet, die moeten die wel toekomstgericht zijn. Mm -hmm. Dat is wel het doel. Het doel is niet om uh, altijd maar het oude, bij het oude te blijven, maar juist nee. ook om te vernieuwen. Nee. Ja. En en daar nou... hebben we wel eens een tip in gegeven. Mm -hmm. ja. Ja. En als ik nou eens tien jaar hetzelfde festival wil organiseren? Wij geven in principe geen niet langjarige niet. subsidie af. Hè? Want dat bedoelde Yvonne ook, we reserveren wel zo van, stel je voor dat er een groot project komt en meer dat er meer jaren dingen gedaan moeten worden, dan zou je er een aanvraag in kunnen dienen. Maar in principe zeggen we niet nu, ga jij maar tien jaar uh, nee. dit uitvoeren. Maar als ik hem elk jaar indien. Dan wordt die elk jaar opnieuw gewogen, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw. want ja. het kan ook zijn dat er een ander goed idee voorbij komt, ja, ja. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat moet, dat moet allemaal ja, de ruimte ja, ja, krijgen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik vraag dit omdat er uh, toch wel gesproken werd, dat ondernemers gingen er een beetje af en het ging veel meer in het dorp over innovatie en um, het is natuurlijk heel moeilijk om altijd maar innovatief iets te verzinnen. Ja. Terwijl de ondernemers uh, bijvoorbeeld vinden dat er best elk jaar een groot muziekfestival zou mogen komen. Ja. En dat bedoel ik dan met meer, uh, meerdere keren een aanvraag bij het Innovatiefonds ja. in te dienen. Ja, je kunt, je kunt uh, dat, die aanvraag jaarlijks doen. Ja, ja. En, maar wij bekijken hem jaarlijks. We, we zeggen niet nu, voor de komende tien jaar uh, nee. krijg jij van ons een vast bedrag voor dat muziekfestival. Dat is dus. Nee, maar dat is dan duidelijk. Ja. ja. ja. En de... En de, de, de doelstelling die meegegeven is natuurlijk van de ondernemers in de gemeente is dat er een kwaliteitsslag moet plaatsvinden. Ja, ja, dat dus zeker, ja. je, je, kunt, je kunt dingen natuurlijk meer jaren uitvoeren, maar je, maar je moet, en dat doet een goede ondernemer, elk jaar kijken naar hoe kun je je kwaliteit ja. verbeteren. Ja. Ja. Nou, dat was zeker, zeker. Een, uh, een randvoorwaarde. Nu even over de verantwoording, want daar heb je net ook over gehad. Jullie ja. zijn uh, april, mm -hmm. goed gestart. Ja. Er is een raad van toezicht ja. en een raad van advies. Ja, Um, wie is de eerst aan de beurt? Met, met verantwoording? Met verantwoording? Ja. Nee, als, nee, eerste, nee, als eerste? Nee. nee, ja, ja, nee. Jullie nee. moeten gaan praten met ja, beide, ja, met, met ja, beide ja, partijen. Ja, partijen. Ja, maar niet, ja. Maar, maar niet om uh, nee, nee, in die nee, zin okay. om verantwoording te doen. De Raad van Toezicht die okay. houdt toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht. Officieel, echt puur officieel, houdt de Raad van Toezicht één keer per jaar. Hebben wij. Een, ja. Een gesprek ja. met de Raad van Toezicht. Dan kijken zij of wij ons aan de regels gehouden hebben... zoals die staan in, uh, in onze statuten ja. en in ons convenant. Even heel zwart-wit. Uh, met de Raad van Toezicht hebben we afgesproken... dat wij twee keer per jaar bijeenkomen. Waarom? Omdat wij graag ook met ze willen... brainstormen, uh, ideeën uitwisselen. Gewoon mm -hmm. een beetje sparren inderdaad, mm -hmm. weet je. Dus, dus, dus dat doen we. Vandaar dat wij twee keer per jaar met de Raad van Toezicht uh, bijeenkomen. Uh, Raad van Advies... Dat is een, een, een groep waar wij, wij, uh, die wij de aanvragen toesturen en vragen wat vinden jullie hiervan. Mm -hmm. Zij mogen dan adviseren en vervolgens uh, uh, kunnen wij ook dat advies naast ons neerleggen als wij het er niet mee eens zijn. Ja, ja. Dat was een wens van de ondernemers helemaal een raad ja. van advies te hebben om even mee te kijken. En die dus raad van, dus van die advies zou de ondernemers dat... tegenwoordig zijn? Ja. Ja. Dat geeft geen doorslag als zij uh, zeggen van nou. Tuurlijk, tuurlijk ja. nemen we het mee, ik ja. doe, want anders heb je nee. geen raad van advies uh, nee. Nee. nodig. Nee. Maar het is niet zo dat wat de Zeker raad van advies. Zeker nee. nee, nee, nee, nee, is niet. het is niet zo dat ja. wat de raad van advies adviseert, dat wij verplicht zijn om dat, om dat advies over te nemen. Ja. Ja. Jullie, ja. Jullie ja, kunnen autonoom beslissen. Juist. geen ja. bestuur nodig. Kortom, het is een speelveld van drie partijen waar je ja. toezichthouder toezicht doet, bestuur bestuur bestuurt en advies geeft advies. Dat lijkt me wel duidelijk. Die laatste, hè? dat van advies. Ja. En komen jullie ook bij elkaar, want die zegt ik stuur ze dat toe, maar sparren jullie ook mee? Uh, ja, daar willen we graag mee sparren. Uh, het afgelopen jaar is natuurlijk een, een, uh, een lastig jaar geweest. We zijn laat begonnen. Uh, aanvragen kwamen te pas en te onpas binnen. Uh, de, de, bijvoorbeeld uh, Pride at the Beach kwam ineens en dan wil je dat ook meteen behandelen. Dus heel veel is dit jaar nog uh, via de mail gegaan. Voor volgend jaar hebben we uh, vier vergaderingen al ingepland staan. Die staan ook op onze website. En dan is het ook de bedoeling dat we vier keer per jaar met die raad van advies uh, aan tafel zitten. Okay, Maken uh, jullie ook alle ideeën die uh, uitgevoerd worden en die door jullie zijn goedgekeurd openbaar eigenlijk? Ja, daar zijn we ja? nu ook uh, naar aan het kijken. Dat is uh, zeker de bedoeling. En uh, we zijn nu aan het kijken hoe we dat... Uh, in, in welk format we dat kunnen gieten. om dat op onze website... Uh, dat mensen te maken. kunnen zien van... Ja. Oké, okay, er zijn ja. ideeën ingediend. Klopt. En die worden ook gehonoreerd. Ja. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. Is er een, uh, een deadline voor het, invra voor het aanvragen van... Uh, ja. Subsidie. Ja, die is er officieel en die staat er staan, op de, die, staan op de website. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat wil niet zeggen als er zoals praatte de hè, ineens iets, ja. iets iets heel leuks komt en er komen aanvragen uh, voor dat we zeggen ja over drie maanden ben je aan de beurt, want dan is dat evenement al. Nee, dat is zo werkt het dus niet. Ad hoc ja. kan dus ook. Dat Ad -hoc kan ook. Ja. En als je uh... Iets denkt van, nou ja, dat wil ik in augustus hebben, kan je dat nu al aanvragen? Dan kun je dat nu ja. al aanvragen. Hoe eerder, ja. hoe beter. Hoe eerder? Ja, logisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dan valt het dus in die reguliere vragen. Dan valt het in de reguliere okay. vragen. Ja. Ja. Ja. Nou. We zijn weer een stuk wijzer geworden ja, over nou. het Ondernemers-Innovatiefonds. Ja. Ja. Ja. Ik dank jullie hartelijk voor de komst. Graag gedaan. Graag gedaan. En we praten zeker nog een keer bij. Dank u ja. ja. wel. Graag. Graag. Met de ja, graag. Okay. Dank jullie wel.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 druk Er wordt druk geschreven aan de overkant, Joop Jans is nog even bezig met zijn laatste aantekeningen. Goedemorgen, Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over bloemsierkunst en bloemsierkunstenaar. Ja. Uh, hoe komt dat zo? Ja daar heb ik voor gestudeerd. <laughs> ja. als, als kunstenaar of bloemschierkunstenaar? Nou ik ben begonnen bij de tuinbouwschool. En dan krijg je aanwege een onderhoud van tuinen, maar ook aan verwante dingen waaronder bloemschikken. Uh, dus dan ga je in een bepaalde tak. Kon je dat zelf kiezen, Joop? Ja, Wat je, kan okay. je zelf, uh, voor hetzelfde geld was ik hovenier geworden. Ja. Had ik een tuinbouwbedrijf gehad nu. Maar ik heb gekozen voor het bloemschikvak. Uh, ja. Nou, en uiteindelijk ben ik beland in een bloemenzaak in Heemstede. Ja, Ik is al hè? Heb je slaan. Je, lang, uh, ja. Ja. ja. Dat was voorheen van Deventer. Er was mm -hmm. een begrip toen. Ja. Dat was ja, echt dat een hele luxe zaak. Is dat uh, op dat korte ventstukje? Dat het is station. over het vier. Ja, bij het station. Ja, ja. Het station. Over, over het station. Over, over het, station. het heb je En ja. ja. aan de rechterkant heb je ja. Kees Krug, de ja. Ja. Die is inmiddels ook al. En dan, ja. een restaurant daarna. hè? Ja. Restaurant, Het is uh, de, ja. dikke de dikke de de deur geweest. De de de de, uh, dus je moet verder naar achteren toe? Ja, ietsje verder. Oké, dan heb ik daar een idee bij. Ja, nou daar. Nou, ik zat daar als bloemist tussen de woonhuizen in, dus ik kon daar een beetje exclusief. Uh... Dingen te toonspelen En dan krijg ik wel klanten op af uh, uit Aardehout, BNS. ook al zat ik tot klant, Ja, voor Zweden. En, uh, Die wilden allemaal een mooi. Allemaal, hoorde, ja. Die komen dan in de winkel en dan zeggen ze: Ja, ik zoek een mooie ruiker. En een ander zegt een boeket uh, ruiker. En dan, uh, ja, de prijs maakt niet uit. Ik hoorde ja. wel achteraf wat het dan gekost heeft. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, dat, klanten wil ik ook wel. Ja, ja, ja, precies. Ja, maar dat ging zo, hè. Dat, dat noem ik dan de gouden ja. tijd toen. Ja, ja. Want je leuk. hebt ook voor het Koninklijk Huis heb je ook. ja. Uh, Beatrix, ook, ja. ja. Ja. Elk jaar ja. en belde een man uit Hawaii. Die uh, belde zo op. Hij zei, ja, ik wil even graag een uh, mooi uh, bloemstuk met een tak orchidee en een kristallen vaas voor Beatrix. En waar, nou, wat voor gelegenheid was dat dan? Dat was uh, als het jarig is. Op, oh, op 31, 31 januari. januari ja. ja, en dat moest naar huis ten bos in Den Haag ah. bezorgd worden. En hij deed het 24 keer. En ik kan gelijk een anekdote vertellen. Dat is heel ja, ja, ja. 24 keer bestelde hij dat. Dus ik kocht de tak orchidee op voor hand al in, want ik wist gewoon dat, je, dat hij eraan kwam. Na het 25ste jaar bestelde hij niks. Maar je had wel al origineen thuis. Ja, ik denk bij mezelf ja, wat doe ik nu? Uh, als ik het toch bezorg en hij uh, is, uh, is overleden, dan haal ik de krant. Dan stuur ik na, namens een overledene een uh, een ja, takorig idee. Ja. En is iets vergeten, dan, uh, ja, dan heb ik een goede beurt gemaakt. Dus hij was het inderdaad vergeten. Dus hij belde de volgende ochtend op: Ja, ik ben helemaal maar, maar, de majesteit vergeten. Zij ja, die het zo, weg, Ja, zo praatte hij dan. Ik zei: Nou, ik niet. Ik heb het gewoon gestuurd. Nou, geweldig, geweldig, geweldig. zei hij. Ja. Nou, nou, hoeveel is het geworden? Ik zei: Nou, de gebruikelijke prijs: 150 uh, gulden toen. En plus bezorg kostte 50 euro, 200. En dus zij maakte 300 over. Ik denk: Nou, zo. Nou, de in de in een pocket. Dat is een koopje. Ja. De bloemsierkunst, leeft dat nog? Uh, dat leeft nog steeds, ja. Zeker, ja. Je hebt natuurlijk het speciaal werk, uh, dat is dan bruisboeketten. En grafwerk. Ja. Echt mooi grafwerk. Ja. Ja. En daar let ik altijd op als ik naar een begrafenis ga, hoe die graftakken van tegenwoordig in elkaar uh, gestoken worden. Ja, want worden. je hebt je zaak niet meer, hè? Ik heb mijn ja. zaak niet meer, nee. Door een uh, tragisch ongeval moest ja. ik daarmee stoppen. Die stukken, begravende stukken, bruidstukken, ja. die gaan naar, de, naar Bluis of een andere um, bloemenman in Zandvoort. En die schikt Twee dus eigenlijk er. ook. Ja. Dus die, die, ja. Is dat ook een kunstenaar? Ja, dat is eigenlijk ook een bloemziek kunstenaar. Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Maar ook boek, ja, boeketten. Ja, en, ja, je, alles eigenlijk. Uh, je zegt zelf ik let daarop. Ja. Als je ergens bent bij een uh, droevige of bij een festiviteit. Ja, ja kijk het. Ja, hoe kijk je daar dan naar? Nou, met, de, met mijn kritische ja, oog. Ja, ja. Zo van, ja, het is nu alweer uh, 20 jaar geleden dat ik die bloemenzaak had. Dus de tijden veranderen. Alles wordt. Is moderner, het anders? Is het anders? Is anders. Kijk, het wordt nu wat, wat strakker in elkaar gestoken. Ik had vroeger altijd veel. Ik was een klassieker. Ja, veel biedemeijers, echt mooi... heel rijk met bloemen, mm. Mooie vormgeving, mooie kleurcombinatie enzovoort. Maar tegenwoordig heb je graftakken die zijn in bepaalde lijnen geschikt en zo. Dat ik denk van ja, je kan met dezelfde bloemen kan je natuurlijk ook een heel mooi boeket rangschikken. Maar, de, de, de verandering van, uh, uh, van kunstenaar. Ja, dat is, of tijd. Tijd, ja. Het is allemaal wat strakker en wat moderner. Ja, Toen destijds had je niet zozeer die, uh, die computerwereld zoals je die nu hebt. Nee, dat klopt. dus. Dat was toen wel in het beginstadium. Hè? Je kon mm -hmm. ook via je computer kon je linten drukken. Ja, ja, ja. ja dat was heel ja, ja, grappig. Ja, ja. Tegenwoordig ja. is Degene dat niet, gewoon... meer, niet ja. meer als normaal. Want uh, het komt wel eens voor en dan bel je zo'n bedrijf op. En dan krijg je aan de computer een keuzemogelijkheid. En dus dan ja, morgen heb je het. Ja, ja, ja zo makkelijk is het. Ja, en je mogelijk. kan wel zeggen, nou, ik wil het goud gedrukt. Of ik wil het zilver gedrukt. Ja. Of ik wil het zwart alles, gedrukt. Alles, uh, alles. Ja. Met de, de letters een beetje schijn of ja. recht... Ja. Nee, noem maar op. Dus alles is mogelijk. Zandvoort dus heeft nog maar een paar uh, bloemenwinkels. Ja. Twee, hè? Twee nog? Ja. Ja. ja. Die hebben het Monopoly, zeg maar. Dus die zitten eigenlijk goed gebakken. Daar. Ja. Ja. Ik weet Bluis... Kom, kom dus. je daar wel eens binnen? Ja hoor, ja. ze weten ook dat ik vroeger in de ja. bloem heb gezeten. Het is altijd, hey, hallo, collega, we kennen elkaar, hoe is het er mee? Ja, he? ja, ja, natuurlijk, we kennen ja. elkaar. Ja. Nooit een adviesje van hoe moet ik het zo doen? Of zal ik het zo doen? Nou, Als je daar binnenkomt? Nee, nee, nee. Dat, ik heb nooit commentaar. Ik ah, gewoon, nee, nee. Je kijkt alleen maar. Ik kijk en denk. Ja, ik bedoel het van de andere kant al. Kijk en denk. Een van de heren vraagt van goh, zou ik het zo kunnen doen? Of, dat gebeurt wel. Ja dat gebeurt wel ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar. maar maak je nog wel eens uh, ja, bloemstukken? op bestelling doe je. Ja als. doe je wel. Ja. Dan doe je dat vanuit huis? Vanuit huis? Vanuit huis. Vanuit huis. Mijn, uh, mijn huiskamer is mijn binderij. Echt waar? Dus ja dat is natuurlijk een hele luxe binderij. <laughs> een hele andere. Dus we kunnen bij jou ook gewoon een bloemstuk bestellen? Ja. Oh ik zal... Eén, ik mag geen namen noemen, want een Klein dorpje Zandvoort, dat, dat <laughs> legt gelijk uit. Maar ik heb onlangs heb ik een heel leuk, mooi bruidsboeket gemaakt voor iemand uit een café. En dat ving ik op. Hij zei: Nou, ik ga trouwen. Ik zeg: Luister, ik wil een bruidsboeket voor je maken. Doe jij een offerte ergens bij een bloemzaai? Ik maak het voor de helft. Dan vind ik het gewoon leuk oh, om het leuk. te doen. Ja, dat is ik hoef leuk. er niet ja. ja, Kijk, dan doe ik het gewoon om, om een dienst te bewijzen. En ik wil, maar ik wil ook niet een concurrent worden nee. van mijn collega's. Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, zo, je, je moet sportief blijven. Ja, ja. Dus, maar ik kan veel goedkoper werken als een bestaande bloemenzaak is. Onkosten. Ja, want je hebt natuurlijk ja. geen... Nou, dat klopt. Ja, ja als ja. je huiskamer je binderij is... Ja, dan stelt nou, al een hoop huurkosten. Ja, vragen En, zo, dus, ja, en ja. De, de, de inkoop kan je natuurlijk zelf ook regelen als je uh, ja. de wegen Ja, weet weg je hebt? waar ik mijn inkoop uh, regel? Want ik ben natuurlijk geen lid meer van de Kamer van Koophandel. Dus ik kan niet meer bij de inkoopkanalen nee. komen. Mm -hmm. Bovendien moet ik alles doen op de fiets. Want ik mag niet meer uh, autorijden okay. vanwege mijn medicijngebruik. Maar ik haal ze bij een Rens. Ja. Rens, ja. dat zeg ik ja. gewoon, want het mag heel zandvoort weten. Is toch Rens toch heeft ja. prachtige bloemen, en scherpe prijzen, verse producten en is goed. Gewoon goed. Nou, dat, dus dat klopt wel, want als je het is altijd een in de rij, staat, staat. Staat. Als het rij In de rij, nou, ze staan als u... in de rij, ja, is ja. altijd ja. los. Als het regent ja. ben je gaan op de beurt. Ja, klopt, ja. ja. Maar ja. Dat kun maar dat, je allemaal op de fiets doen. Ja, verse ja. spullen ja. en daar kan je dus mooi inkopen. Ja, maar adverteer jij dan ook, Joop? Dat doe je niet. Dat is allemaal mond tot mond. Oké, okay. ja. want anders krijg je het weer heel druk, denk ik ook. Ja, maar dat ik, wil je niet. Dat, dat is... nee, nee, nee, ik wil het niet. Ik ben gepensioneerd. Uh, ja, kom nou, me op, ja, goed. Met rust. <laughs> ja, die heb je ook maar, maar het blijft dus mogelijk dat dat om leuk. Ja. bij jou uh, uh, boeketten ja. te bestellen. Ja. Nou, straks is het Kerstmis. Ik maak echt een hele mooie kerstuk. Ja. Ook voor de redelijke prijzen. Nou, zou ik zeggen. Uh, zal ik je telefoonnummer even noemen? Nee, nee, nee, niet allemaal tegelijk. Spreek Joop Jans aan in het dorp. Ja. Ja. Hij is wel bekend. Uh, en als je hem niet kent, dan kan het via ons nog wel. Ja. En uh, dan maakt hij een uh, mooi pakket. Ja, en... Oh ja, dat is erg leuk om te vermelden dat ik woon in een rotonde flat. En ik krijg altijd van het VVE de opdracht om de beneden de hal te versieren in de kerst. Dus ik zou zeggen, kom eens een keer kijken. Oh, dan hebben ze een en mj, dat doe ik was... nu al vijf jaar. Leuk. En de, de rotonde flat in, uh, bedoel je uh, die, uh, de... Die, die, de oude sterren -flat. Uh, of de, de, of de rotonde nieuwe. flat, het is de, tegenover het casino. Ja, waar de... Waar rotonde de rotonde flat, de, uh, Bij de, met de lachende zeerrovers zit. Oh, die? die, die ja, rotonde, ja, ja. Ja. Ik, ja. ik had het gebouw in mijn hoofd. Ja, ja. Ja. Jij dacht het achterste. Ja, dat is de sterrenflat. Ja, dat is de sterrenflat. Ja. Maar goed, de rotonde flat is het, Rot uh, de flat... Boven de zee... Uh, uh, Lachende, zero. Lachende zero. En in die al kan je komen kijken naar het werk van Joop Janssen. Juist. Prima. Joop, bedankt. Leuk. En uh, ja. als iemand dat wil, dan neemt u wel contact met Joop. Dankjewel. Graag. Dankjewel Joop. Graag gedaan. Als ja. uh, laatste onderwerp gaan we een stukje hardlopen met uh, Elko Ik en het de Boer. Elko is al een keer eerder geweest om ja. uh, de aanzet te geven naar het hardloopfestijn. Uh, ja, dat klopt. Dat is al een paar maanden geleden. Een paar maanden geleden. Ja. En, uh, ja. nou, het is nu uh, goed van start. Uh, ja, hoe is het gelopen? Uh, ja. Nou ja, we moeten nog gaan lopen, zeg maar. <laughs> dus, uh, als ik, zo, als ik zo voorspellende geest had, dan... Dat euh, zou ja, helemaal nee, mooi zijn. Flauw is dit. Uh, nee, de voorspelling geeft ja, ja, uh, Nou, tot nu toe loopt het goed. Ik bedoel, uh, het dorp is uh, redelijk beplakt met uh, posters en flyertjes. Ja. Zijn er uh, al veel uh, aanmeldingen? Oh, uh, nou, we zitten nu op hetzelfde ja. aantal als vorig jaar. Okay. Dus uh, dat is heel gunstig. Dus we moeten ja. nu nog even een klap erop geven... dat er voor uh, de 5 en de 10 kilometer nog een aantal mensen bijkomen... om het, uh, mm -hmm. in ieder geval het bedrag van vorig jaar te overtreffen. Dat lijkt me wel een uh, mooi streven. En het is natuurlijk hoe meer... Meer vreugde en Tuurlijk, ja. hoeveel ja. deelnemers zijn er? Nou, op dit moment zitten we zo rond 150 die, hier, die zich nu hebben uh, ingeschreven. Nou, we zien uh, uit voorgaande jaren ook dat eigenlijk de laatste twee weken dat altijd nog even een, een mooi eindspunt uh, kreeg. Uh, het is met alles. Mensen gaan het op een gegeven moment zien en uh, horen via anderen dat: van hey, ik ga voor twee weken lopen. Oh, vind ik ook wel leuk, wil ik ook meedoen. Uh, plus dat we op de dag zelf uh, kunnen mensen hier ook nog inschrijven. Mm. Dus zeg maar echt de mensen die uh, s ochtends opstaan en denken van... Hey, de storp, het is mooi ik, nou, weer om te ik lopen. Ik ga lopen. lekker lopen. Ik ga ja. nog even een loopje doen. Ja. Uh, dan, dan zijn ze van harte welkom uh, ja. bij ja. Biesclub 5. Ja. Ja. En de kosten zijn? Het zijn 15 euro. Uh, daarvan gaat 100% naar, het, uh, naar de goede doelen die we dit jaar eraan ja. uh, hebben gekoppeld. Uh, en als aandenker krijgen ze nog een mooie medaille in de afloop. Nou, kijk. Wat is het goede doel dit jaar? Uh, het goede doel zijn eigenlijk uh, de kinderspeelplaatsjes uh, oh, in Noord, in, tenminste laat ik zeggen Oud-Noord, Nieuw-Noord ja. en in, oh, uh, in Zandvoort-Zuid. Uh, daar wil het, het bedrag uh, over verdelen en uh, ja, dat in ieder geval voor de kinderen en uh, in alle buurt van Zandvoort dat er uh, iets, iets meer speelgelegenheid is. En ja, want dat, er is toch wel de vraag de... naar, hè? Nee, ik... nou, ja, er is heel ja, veel ja, vraag naar, nou, maar ja, je ja. ziet ook wel dat het, het onderhoud hier en daar een beetje te wensen, wensen overlaat. Dus daar wil ik gewoon een, een, een kleine bijdrage in leveren. Dus wat is dat betreft een mooi doel. is het ook voor... Uh, voor ouders gewoon goed om te zeggen... nou weet je, we trekken de stoute schoenen aan en gaan ja. meehollen En dan indirect uh, kunnen ze hun kinderen dan ja. weer dumpen in de ja. speel. Op het ja. <laughs> heb, je, heb je een idee in, in nieuwe speelplaatsen of de oude speelplaatsen uh, vernieuwen? Nou nee, het is in, ik, ik begrijp dat in Nieuw-Noord is, uh, is het al opgeknapt. Maar daar zijn ze nog naast op zoek naar, naar spulletjes. Ja. En in Oud-Noord, daar uh, verdient het wat onderhoud. Ja. En in Zandvoort-Zuid is eigenlijk niet zo heel veel... behalve een trapveldje op het parkeert, langs de is ja. Best weinig hè? Het ja, is gewoon dat heel fijn. Ja, ja, ja, we we ja. zijn wel op zoek, en dat gaat dan wel in overleg ook met de gemeente. Mm -hmm. om, uh, om, om dat goed, een, goed uh, een goede weg te laten vinden. Als ja. nee, je nou, al die gemeenteambtenaren ja, ja, laat, laat meelopen. Ja. en dan een beetje uit het sportfonds kan, uh, kan krijgen. Nou ja, we, de, we, we hebben een wethouder die, uh, die zich al heeft aangemeld. In het verleden heeft de burgemeester ook al meegelopen. Maar ja. die inschrijving hebben we dit jaar nog niet gezien. Ja, maar het kan kans nog zijn dat dat uh, <laughs> nog komt, natuurlijk. Daar gaan we eigenlijk wel vanuit. Ja, hij traint nog wel, dus. Ja, daarom. Ja, en de meneer Bluis is ook een die is ook altijd aan het lopen. Ja, dat ja. kan ook goed lopen. Doet, ja, nou, ja. Uh, nou, en ik las volgens mij ook dat ze de stranden tocht gewoon lopen hadden. hebben ze ook Dus allereen, wat dat betreft ja. Ja, uh, is ja. dit een uh, klein stukje pines. Het is voor, voor niks, hè? Nee. Ja. Ja. Het <laughs> moet, moet goed te doen zijn. Het is 5 nou, ja, en bij deze de oproep geplaatst. Ja. Ja. Um, het goede doel is de speelplaatsjes. Wat is de route? Uh, de route voor de 10 is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. een klein stukje aan veranderd. We starten nu op het strand. En dan gaan we bij de rotonde omhoog. Uh, Scheepmakerspad, Haltestraat, Kostverlorenstraat. Via het Visserspad, de Natuurbrug. En dan door de waterleiding Duinen terug. En dan het laatste stukje okay. over het strand. Mooi. En de 5 kilometer is eigenlijk hetzelfde. Uh, ook weer op het strand starten. Uh, en dan lopen we een stukje over de rotonde. Weer het Scheepmakerspad naar beneden. Of Wagenmakerspad is natuurlijk Wagen. zo. Ja, ja, ja. Excuses. Ja. En uh, de Haltestraat, uh, Kostverlorenstraat omhoog bij bouwen Palles over de boulevard, naar het zuiden. Okay. En aan het laatste is ook je strand. We vinden wel dat ja, het strand wordt dus onlosmakelijk verbonden bij zandvoort. Dat je daar moet starten en je daar moet finishen. Dus we hebben weer een mooi parcours uitgedacht. Uh, ja, zowel door een beetje cultuur als door het centrum. Als door uh, ja, de natuur. Dus, uh, het enige waar we nu nog hoop is dat de gewoon ons een beetje goed gezien ja, zijn. Vorig jaar stond er heel he? veel wind. Ja, ja. Ja. En dat heeft toch een aantal uh, lopers en lopers er wel flink opgebroken. Dus, uh, je gaat ook een stuk door het dorp. Ja. Uh, Marie, dat moet je dan afzetten. Nou, we hebben gelukkig ook dit jaar weer de, de medewerking van, van de verkeersbegeleiding. Uh, dus die zorgt ervoor dat we, dat we gewoon veilig door, door het dorp heen kunnen. Uh, en dat de mensen op uh, gepaste afstand worden gehouden. En dat we ook weinig overlast veroorzaken door het dorp. Omdat het ook gewoon, hè, we hoeven het niet permanent af te zetten voor, ja, voor ja. twee uur. Het nee, nee, nee. is eigenlijk gewoon op het moment dat we komen. Uh, en omdat het aan het begin van de route ligt, zijn we nog allemaal compact. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat we eigenlijk met, uh, maar, met een kwartiertje zeg maar, het door het alweer, centrum heen... Ja, klaar. ...heeft voor de niemand last, ja. uh, last ervan. Ja. Ja. Je riep net, ik heb nog wat vrijwilligers nodig. Ja. Doe daar eens wat uitgebreider over. Nou, wat, wat we zien is dat uh, eigenlijk uh, vele handen maken licht werk. Uh, he, dus we vinden het leuk, uh, zo en zo, als er wat meer betrokkenheid bij is. He. Ook uh, in de vorm van uh, een aantal vrijwilligers gewoon even op de, de plekken waar mogelijk uh, he, je een, een afslag moet missen. Of uh, even de juiste richting wordt, uh, wordt gewezen. Maar bijvoorbeeld ook bij, uh, als we de waterleidingduinen ingaan, ja hele praktische dingen. Daar heb je hele mooie deuren. Uh, alleen die deuren uh, moeten wel openstaan, want anders dan uh, ja, word je als hardloper zeg maar, daarin in opgehouden. Dus we zoeken eigenlijk ook een aantal mensen die, uh, die even twee uurtjes uh, op de zondag uh, vrij willen hebben, uh, of vrij kunnen maken, om, uh, om even wat, wat hand- en spande uh, diensten te zijn. En dat kan uh, zijn van het uitdelen van de startnummers tot uh, de routebegeleiding, uh, tot uh, enthousiast aanmoedigen en uh, ja. het uitreiken van de medailles. Uh, eigenlijk, uh, iedereen is welkom om er gewoon een leuk festijn van te maken. Deze mensen die, uh, dat out Waar kunnen die zich opgeven? geven? kunnen gewoon even naar de website gaan van sandvoortloopt.nl. Um, daar staat ook een, een button met, met vrijwilligers. En anders kunnen ze even een mail sturen naar info En dan komt het, uh, komt het helemaal goed. Ja, en de, de Rotary Club heeft ook een, een rol? Speelt ja, de, bij Ja, de, de Rotary doet ook mee. Die uh, ja. probeert de bron natuurlijk ook te promoten aan uh, ja. ja, donateurs, consoren, uh, lopers zelf. Uh, een aantal mensen van de Rotary lopen mee. Dus die hebben hun eigen netwerkje weer aangesneden om uh, nou, van alle kanten mensen erbij te betrekken. Ook om aan vrijwilligers te komen. Ze zullen zelf ook uh, her en der langs de parkour gaan staan. Of mee fietsen. En net wat uh, Kenneth zei. We hebben natuurlijk uh, weer de verkeersbegeleiding van Leo Miesenbeek. Mag wel een keer genoemd worden. Ja prima. Uh, die elk jaar gewoon uh, belangeloos uh, meedoet. En aan het eind van de rit ook een medaille omgehangen krijgt. En, uh, ja, voor het mee fietsen. Ja, voor het mee, nou ja goed. Maar uh, hij, hij fietst wel mee. En doet wel zijn best. En, uh, ja, zeker. Zonder, ja zeker. En, ja, zeker. Dat, dat, en uh, we hebben natuurlijk ook het Rode Kruis. Dat natuurlijk uh, ja. dit jaar mee fiets met drie mensen. Rob Spruit. Dat moet natuurlijk ook een keer genoemd worden. Ja, bedoel, dat zijn mensen die gewoon eigenlijk belangeloos altijd bij het begin en bij het eind zijn tussen maar er wordt nooit ja. wat over gesproken er is niets nee, mis mee om e je vrijwilligers ja. op te nee, roepen welke nee, organisatie dat weten. ook is ja. Ja. Dus uh, nee, dat is dat is, dat is hier zeker zo. Ja. En uh, ja, we hopen nu alleen de laatste twee weken dat nou, we het net zei, dat we er nog even een klap op kunnen geven. Dat uh, zowel bij de vijf als bij de tien kilometer het, het aantal nog even wat en net groter wordt. Ja. Oh, ja, je, je, el-, je moet jezelf elk jaar verbeteren. Niet, qua de-, niet alleen qua deelnemers en deelnemers maar ook uh, qua financiën is dat ja. handig. En uh, nou, de organisatie staat vrij goed, nu, denk ik. En uh, nou, we hebben nu ook de hulp van de rotary erbij. Dus uh, dan dat moet dat dit jaar zeker ja. een mooi succes worden. Dus uh, duimen voor mooi weer. Ja, ja Dat doen we zeker. Vies. Toch? Nou ja, het kan uh, aan het eind van, van, van de herfst. Zoals nu, ja, als die, nu Als het nu maar droog is, he? is. Het kan nou ja, hartstikke uh, mooi weer zijn. toch ja. dus dit Vorig zal jaar uh, zagen we dat op, op het laatste moment dat gewoon, ja. dat echt heel veel wind stond. Ja. Uh, nou, dan, dan zie je dat een aantal mensen op het laatste moment toch uh, afhaken. Nou, laten we nu hopen dat het dit jaar andersom is. Hè? Dat uh, ja, uh, de ja, ja. voorspellingen opeens uh, mooi zijn. Ja. En dat het uh, op het laatste moment nog even wat mensen aanhaken. En, uh, de voorspelling nou, ja. kan beter slecht zijn, want dan heb je mooi weer. Dat is nou, altijd zo. Laten we daar vanuit. Het valt ja, altijd mee. nee jullie ja, ja. Nou, dat, dat is het enige nadeel. Euh, <laughs> Als je omdat we zo dier, druk zijn met de organisatie. Dan wel, ja. zien we heel veel enthousiaste lopers. Alleen zelf uh, ja, zijn we alleen maar de route aan het, wel, het verkennen. Het voortraject wel. Jullie hebben natuurlijk wel zelf ook de uitgezet. Om ja, zelf ja, te zeggen. Dat doen de, de, jullie de wel. We kennen he? hem ondertussen wel. Voorlopen. Bedoel, uh, ja. voorlopen, voorlopers. We hebben nog gekeken waar de hindernissen eventueel kunnen zijn. En nog een keer gefietst, nog een keer gelopen. En natuurlijk ook aanvragen ingediend bij de Amsterdamse waterlijnen. Of we weer gebruik van mogen maken van het natuurgebied. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het visserspot. Dat is weer een andere... Dat is weer PWN, ja. en daar krijgen we eigenlijk ook altijd uh, zonder probleem onze uh, medewerking van. En uh, nou, het is een uniek stukje natuur waar je doorheen loopt. Ja, en dus voor een hoop mensen is het toch weer de, die niet vanuit Zandvoort komen, is het. Uh, dat is uniek, voor... hè? Ja, ja. ja, uniek. Maar die ja. de, voor verbazing dat het eigenlijk uh, om de hoek van Amsterdam ligt, of om de hoek van, uh, nou, weet ik veel Alkmaar of Utrecht. Ja. En, maar ook, uh, ook voor jezelf, ja. Uh, ja. Als je, ja. Ja. je woont wel in Zandvoort. En dan kijk je toch eens naar die duinen, en denk je toch, het is wel prachtig om een keer erin te fietsen of te wonen. Nou ja, als we ook zien uh, waar de lopers vandaan komen, waar de inschrijvers vandaan komen. Ja, dan zie je ook inderdaad echt wel veel uh, buiten de regio. Hè. Dus uh, gewoon ja, Amsterdam, wel, ja, ja. Uh, Purmerend, Heemskerk. Uh, allemaal gewoon mensen die toch wat uh, van verder komen. We hebben zelfs een inschrijver die uh, uh, vanuit Eindhoven komt. Ja, gewoon omdat ze enthousiast zijn over, uh, ook over de omgeving. Ja, en dat zie je, dat zie je veel daar, bij, uh, ja. bij hardlopers. Ja, dan, die zoeken toch een combinatie van... Uh, ja, je kunt uh, hè, tien kilometer heel hard langs de bosbaan uh, lopen. Ja. Maar dan ga je heen en terug. En dat kan ook heel uitdagend zijn. Ja. Alleen ja, een afwisselende route. Dat, uh, ja, dat doet het hem ook vaak. Ja. Ja. Dus ja. Uh, we zien veel bekende gezichten. Ja. En langzamerhand steeds meer nieuwe gezichten. Ja, dus komen er leuk. veel dezelfde komen terug? Nou, je hebt al een, er is wel een, een harde kern. Er is wel een harde kern, kern ja. van mensen ja. die gewoon komt. En, ja. en ja, dat, dat is natuurlijk heel leuk. Want ja. Uh, ja, die kennen parcours die hoef je verder ook niet meer uit te leggen hoe het werkt. En, dan, uh, ja, en de nieuwkomers zijn natuurlijk van harte welkom. En dat is ook gewoon heel leuk. Want ja, dat wordt elk jaar natuurlijk ook een beetje meer. En die, uh, zeker als het goed georganiseerd is en het parcours is mooi, dan ja. uh, praat zich dat ook rond. Dan ja. is het ook een beetje mond tot mond ja. reclame. Dus... Uh, dat is heel leuk. En het ja, is dus ook een klein stukje promoties voor denk ik. Dan Zeker. Ik bedoel, uh, dat we niet alleen een beetje strand hebben, maar er ook nog duinen zijn. En dat er ook nog een gezellig dorp is waar wat terrasjes ja. zijn, waar je ook nog kan zitten. Ja. Dus, uh, en ook uh, lopen hè, is ook heel gezond. Lopen zit. Ook natuurlijk ook jouw achtergrond. Ja. Hè? Lopen is, is goed hè? Uh, nou ja, voor ja, iedereen. Ja, goed. Volgens mij is dat al uh, wijtenzijd bekend, dat uh, lopen en wandelen. En uh, gewoon heel goed is voor je gezondheid. Uh, ja. Mensen met uh, nou ja, allerlei klachten en klachtjes worden ja. de straat opgestuurd door de, nou ja, de huisarts of uh, de specialist dus de psychiater om een beetje uit te, ja, te waaien. En gaan we bewegen. Ja. Dus uh, ja. nou, dat promoten we dan ook nog een klein beetje. <laughs> dat komt er dan ook wel bij. Dat, dat is niet zo'n uh, <laughs> grote doel dat ik het zo stel. Ja, maar uh, ja. het is wel uh, nou, het het weet, prettige bijkomstigheid. Tuurlijk. Daar wil ik zeker mee. Daar wil mee degenen die zich nog op willen geven, die kunnen uh, kijken op www.zandvoortloop.nl. Jullie verwachten een recordaantal nog? Klopt. Ja. Dus uh, <laughs> dan, uh, schrijf in. Ja. En Slit. mogen we elkaar ja. daar uh, dan te zien. 5 november uh, bij Beach Club 5. Ja. Nou. Ja, ik loop niet meer hard. Ik fiets. Maar goed, dat heeft Nou, je zijn, kan ook uh, mee fietsen. Nou, dan hoor ik, hoor ik hier al een vrijwilliger praten. <laughs> We zullen zien. Um, mocht je als vrijwilliger mee willen doen, kan dat ook via de website www.antwoordloop.nl. En dan neem ik contact met jullie op. En dan kan je wat doen. Heren, ontzettend bedankt. Heel fijn, dank en, voor de uitnodiging. Wij zien het uh, op 5 november. Ga okay. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.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 Als laatste gaan wij nog even door de agenda heen en hopen dat we nu klaar zijn voordat we weggedrukt worden. Jean. Geef anders maar even een zijntje. Tot 30 november staan nog steeds de zandsculpturen op de boulevard. En ja, ze staan er nog goed bij. Ja. En dan is er tot 19 november nog de expositie van het trio Mosquitos in het Zandvoorts Museum. En tot eind van de maand, 30 oktober, expositie Dikke Dames, Schilderkunst in Pluspunt. Ja, dat is heel leuk. Uh, 20 en 21 oktober, ja, Zandvoort Kozen Wild. Het is uh, de drive-in bioscoop. Maar ik las gisteren dat het niet doorging in verband met het slechte weer. Dus ik weet niet... Informatie vandaag kan je halen bij de VVV he? Zandvoort ja. en dan weet je het of het doorgaat. Ja. We hebben het al gesproken, volgende week 28 oktober... Uh, Garnalen, pellen. Je kan je ook nog opgeven bij het juttertje. En het begint om 4 uur. Ja, nou ja, wat we hebben het net gehoord: 5 november. De Zandvoort loopt voor een goed doel. Vijf en 8, 10 kilometer. De kosten zijn 15 euro, inclusief een medaille. En je kan je aanmelden. En meer informatie: www.zandvoortloopt.nl 12 november weer eens een keer Jazz in Zandvoort met Gert Wantenaar in Theater de Krocht. Aanvang half drie, 15 euro entree. Ja, en op 12 november ook de Comedy Night in het Amsterdam Beach Hotel van 8 tot 11 uur. 18 november begint het winterseizoen op het circuit met de Zandvoort 500. Ja, en de blauwe tram die gaat ook weer van start, of is al van start gegaan. En daar zijn nog vrijwilligers voor nodig. Aan de balie, gastvrouwen, gastheren, uh, mensen die digitaal handig zijn, creatief spelletjes uh, enzovoort. Informatie Hans Ruurda, 8 tot 14 oktober is er week van de brandwondstichting en die komen waarschijnlijk bij u langs met een collectebus. Dat is al geweest, hè, denk ja. ik. Uh, ja. Uh, en elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Oxandvoort van half twee tot drie uur. En je kan ook nog steeds leren, elke dins, eerste dinsdag van de maand... Digitaal spreken u voor al je vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. bij ook Zandvoort Vlemingstraat 55. En elke vrijdag is er medische gymnastiek bij, pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien ook in de Vlemingstraat 55. Dan gaan wij afsluiten en danken jacques Jozef Duinmeijer voor de regie en de techniek, Gert van Kuik en de eindredactische Gert die naast mij zat. Ja, dankjewel Ben Zonneveld. Ja. Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid koffie, thee en water. Wij wensen iedereen een prettig weekend en